De Nederlandse uitvinder Bojan Slat, die een systeem bedacht om plasticsoep uit de oceanen te halen, wil ook rivieren gaan schoonmaken. Afgelopen avond is daarvoor The Interceptor onthuld, een vaartuig dat met een transportband het plastic moet gaan oppikken. Er is vier jaar aan de machine gewerkt en er zijn al twee exemplaren actief in Indonesië en Maleisië. Het is de bedoeling dat daar nog vier landen bij komen. Volgens de uitvinder kan het ding zeker 50.000 kilo afval per dag verwerken. Zuid-Amerikaanse bischoppen hebben zich in Vaticaanstad uitgesproken... voor de mogelijkheid om getrouwde mannen tot priester te wijden. Het zou een breuk zijn met de traditionele houding... van de katholieke kerk tegenover het celibaat. Het voorstel is voor een belangrijk deel uit nood geboren. Met name in het Amazonegebied is er een groot tekort aan priesters. Paus Franciscus moet zich nu over het voorstel van de bischoppen buigen. Eerder toonde hij zich voorstander van het idee.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 Nu de nacht.